Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is ondertekend Nederwit met het NOS journaal. Agenten moeten harder kunnen optreden als ze worden bedreigd. Dat vindt minister Ter Horst. In Nova zei ze dat de politie zich nu door de regels wel eens belemmerd voelt om in actie te komen bij bedreiging en belediging. En niemand moet het nog in zijn hoofd halen om een agent te bespugen of te beschimpen, vindt der Horst. DSB moet klanten die in de problemen zitten voorlopig met rust laten. Anders volgt een kort geding, stelt het steunfonds probleemhypotheken. Volgens de curatoren heeft het faillissement van DSB geen enkele invloed op de verplichtingen die mensen zijn ingegaan. En daarom blijven ze geld incasseren. Maar klanten zeggen dat ze bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen omdat hun rekening is geblokkeerd. Premier Balkenende blijft erbij dat hij niet vertrekt. In de wandelgangen wordt zijn naam vaak genoemd als eerste president van Europa. Toen de oppositie in de Tweede Kamer naar zijn ambities vroeg... zei Balkenende dat hij niet is benaderd... en dat hij van deze kabinetsperiode een succes wil maken. Gisteren zeiden de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie dat hij in Den Haag moet blijven. Vicepremier Bos sloot zich daar vandaag bij aan. Zwitserland wil een halt toeroepen aan het zogenoemde zelfmoordtoerisme... zegt de minister van Justitie... Steeds meer buitenlanders komen naar Zwitserland voor hulp bij zelfbedoding vanwege het liberale beleid. Mogelijk worden de regels aangescherpt. Dan moet onder meer bewezen zijn dat iemand terminaal ziek is. Een andere mogelijkheid is dat hulp bij zelfdoding helemaal verboden wordt in Zwitserland. In de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft landskampioen AZ zich met moeite geplaatst voor de achtste finales. Na 90 minuten stond het 2-2 tegen de amateurs van Spakenburg. In de verlenging werd het 5-2. FC Groningen versloeg Vitesse met 5-1. En ook de eredivisieclubs NEC, Herenveen, Twente en PSV plaatsen zich voor de volgende ronde. Dan het weer, droog en vannacht plaatselijk mist. Overdag eerst bewolking, later zon en bijna overal droog bij 15 graden. Dit was het NOS-journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Up under the lights, play What now? Yeah, yeah.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 That's 6.9 ZFN, Zfn.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 Ja, dat